9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De onweersbuien die voor vandaag waren voorspeld komen eerder dan verwacht. Volgens weerkundigen zijn de buien ook zwaarder dan aanvankelijk was gedacht. Tegen 8 uur vanochtend hingen de zware onweersbuien al voor de Zeeuwse kust. En inmiddels hangen ze al boven de Zeeuwse eilanden. Claimstichtingen, die de belangen behartigen van gedupeerde consumenten, kennen voortaan een gedragscode. Die code is bedoeld om de wildgroei aan claimorganisaties als anti stichtingen tegen te gaan. Gedupeerde consumenten weten vaak niet of de organisaties wel bona fide zijn. In de gedragscode staan regels over onder meer de samenstelling van het bestuur, de beloningen en de transparantie. Zo mogen de claimstichtingen geen winstoogmerk hebben. De code wordt vanmiddag gepresenteerd aan minister Opstelten. De Consumentenbond, de Vereniging Eigen Huis en de Vereniging van Effectenbezitters zullen hem als eerste ondertekenen. Zorgverleners moeten voor hun patiënten expliciete gezondheidsdoelen gaan opstellen. Dat staat in een advies van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Volgens de RVZ is de kwaliteit van de zorg in Nederland niet zoals die zou kunnen zijn. Zo zijn er tussen de regio's grote kwaliteitsverschillen. De gezondheidsdoelen moeten volgens de RVZ niet alleen komen voor patiënten, maar ook voor gemeenten en wijken. Voorbeelden zijn het verhelpen van rugpijn binnen twee weken, of het terugdringen van het aantal dikke kinderen in een wijk. De beloning van artsen zou dan afhankelijk moeten worden van het aantal behaalde doelen en niet meer van het aantal verrichtingen. Vandaag begint Operation Return 2, het vervolg op de operatie om Britse voortvluchtige criminelen op te pakken. De politie Amsterdam-Amsterdam zet nieuwe foto's van zware Britse criminelen op de politie-site. Vorig jaar zijn er zes misdadigers op de lijst gezet en daarvan zijn er twee opgepakt. Nederland, met name Amsterdam, is een populaire onderduikplaats... voor Britse voortvluchtige criminelen. Naast de twee misdadigers die op de lijst Most Wanted stonden... zijn er in Nederland de afgelopen vier jaar... meer dan tachtig Britse criminelen aangehouden. Bergingswerkers zijn voor het eerst de Nieuw-Zeelandse kolenmijn binnengegaan... waar in november vorig jaar 29 mannen om het leven kwamen. De mijn werd voor een deel verwoest door zware explosies van methaangas... De afgelopen maanden waren de concentratiesgas nog zo hoog dat het levensgevaarlijk was om de mijn binnen te gaan. Normaal gesproken zou de rampmijn worden gesloten, maar de Nieuw-Zeelandse autoriteiten willen alles in het werk stellen om de stoffelijke resten van de 29 mijnwerkers naar boven te halen. De slachtoffers bevinden zich op een diepte van ongeveer 2,5 kilometer. De bergingswerkers hebben nu een voorlopig rapport gemaakt van de schade aan de mijngangen. Dan het weer nog in het zuidwesten van het land stevige onweersbuien. Vanmiddag ook in de rest van het land kans op onweer, hagel en zware windstoten. Het wordt maximaal 26 graden aan zee tot 33 in het oosten. Morgen opklaringen en met 19 tot 22 graden is het een stuk koeler. ANDB Verkeersinformatie. De ochtendspits is nog niet voorbij. Vooral veroorzaakt door een aantal ongelukken op de staat in totaal 170 kilometer file. Groots grootste problemen zitten op de wegen rond Nijmegen na een ongeluk op de A50. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkem staat na een ongeluk tussen knooppunt Ressen en knooppunt Valburg... 5 kilometer file. Beide rijstroken zijn dicht. U kunt er alleen langs via de vluchtstrook. De A20 vanuit Rotterdam naar Gouda. Voor knooppunt Gouwen 10 kilometer. Dat had te maken met een ongeluk op de A12 bij Gouda, maar daar zijn de rijstroken weer vrij. Bij Zwolle op de A28, Hogeveen richting Amersfoort. Voor Zwolle centrum 5 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht na een aanrijding. Dan die A50, ik noemde hem al, van Arnhem naar Os. Er staat tussen knoopend grijze en knoopend Ewijk 15 kilometer fiede. Staan aan de vrachtwagen gekanteld. En de bergen daarvan gaat nog een groot deel van de ochtend duren. De rechte rijstrook is voorlopig dicht ook de alternatieven zijn flink volgelopen, vooral de A325 richting Nijmegen. Voor de Waalbrug bij Nijmegen staat 7 kilometer. Bij Leeuwarden moet het weer wat beter gaan. De N31, dracht richting Leeuwarden, staat nog wel file tussen Gerijp en Leeuwarden. 8 kilometer na een ongeluk, maar de rijbaan is weer vrij. Een idee voor iedereen met een hypotheek waarvan de rentevastperiode bijna afloopt.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 De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het NOS Radio 1 Journal. Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over negen. Het KNMI is partijdig en krijgt geld van het Rijk. Nou, en dat valt niet te rijmen, vindt de VVD. U hoort ze zo dadelijk bij ons. Eerst maar weer eens naar de Grieken, want ze staken weer. En met die stakingen willen de vakbonden het parlement onder druk zetten om morgen tegen het bezuinigingspakket van de regering te stemmen. Als correspondent Connie Kees in Athene. Connie, ja, we zijn de tel inmiddels wel kwijt. Hoeveelste staking dit is? Um, zijn de Grieken het niet zo langzaam een beetje zat? Nou, er wordt nu, nu door de Grieken gestaakt tegen een nieuw bezuinigingspakket waar veel nieuwe belastingmaatregelen in zitten die uh, miljoenen Grieken treffen. En dat betekent dat opnieuw na, voor, na de bezuinigingen van vorig jaar, dat uh, hun lonen omlaag gaan en ook hun koopkracht. En veel Grieken maken zich daar grote zorgen over en vinden het ook onrechtvaardig. Nou, er wordt dus uh, gestaakt in de publieke en private sector. Vooral uh, het openbaar vervoer zal stil liggen, uh, behalve de metro. Uh, vluchten zullen vertraging oplopen of zelfs gecanceld worden. En ja, verder zijn bijvoorbeeld uh, gesloten banken, scholen, overheidsgebouwen, rechtbanken. Ja, en ik verwacht toch wel dat de Grieken massaal op straat zullen staan. Met name voor het parlement. En hebben voorgaande stakingen enig effect gehad? Nou, de vorige staking eigenlijk niet. Maar uh, de, de vakbonden hopen toch dat ze nu invloed uh, kunnen uitoefenen... op uh, met name de parlementsleden van de PASOK, de Socialistische Partij. Uh, die, dat is hun achterban, zijn deze stakers. En de vakbonden zijn gelieerd aan die Socialistische Partij. En er zijn enkele PASOK-parlementsleden die echt twijfelen... of ze voor dit uh, bezuinigingspakket uh, voor moeten gaan stemmen. Hmm. Cornie, ik durf het bijna niet te vragen. Um, een voorspelling voor morgen. Gaat premier Papandreou dat bezuinigingspakket door het parlement lozen, denk je? Ja, ik Lodzen, vind het heel, ik moeilijk, ja, heel moeilijk om een voorspelling te doen. Ik waag me daar eigenlijk niet aan. Ik kan alleen zeggen, ja, er is één lid van de, de regeringspartij die, uh, die al heeft gezegd dat hij morgen tegen zal stemmen. Er zijn er drie die, die echt twijfelen. Uh, ja, aan de andere kant is er ook onrust in de, in de oppositie. He, de veel oppositieleden van de conservatieve partij dan... die, uh, die hebben toch moeite met de starre houding van hun leider. Dus ook daar zijn stemmen dat ze misschien wel voor zullen stemmen. Dus eigenlijk uh, alleen maar onzekerheid. Nou, wij horen meer van jou, vermoed ik zo. Corny Keese, dank je wel. Bijna tien over negen u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Even terug naar gisteravond nog. Want een kamermeerderheid van VVD, CDA en PVV... steunt de bezuinigingen van 200 miljoen euro op cultuur. Maar die partijen, berichten we gisterochtend al... die willen wel een paar aanpassingen. Er moet wat geld bijkomen voor regionale orkesten... en voor het theatergezelschap Triater, bijvoorbeeld uit Friesland. Maar de staatssecretaris van cultuur, Halbe Zijlstra, ziet daar niks in. Want volgens hem deugt de financiële onderbouwing van de coalitiepartijen niet. Ja, omdat ik uh, een dekking vanuit bijvoorbeeld frictiekosten... die we nog niet kennen, uh, niet, uh, niet goed acht. Frictiekosten? Uh, ja, frictiekosten zijn kosten die uh, optreden... op het moment dat bijvoorbeeld een gezelschap kleiner wordt. Uh, bijvoorbeeld mensen hun uh, baan verliezen. Uh, wij weten niet wat daar uh, precies de hoogte van zal zijn. Dan moeten we eerst de subsidiebeschikkingen kennen. Ja, en zolang ik die kosten niet ken vind ik dat je het geld wat daarvoor als dekking is gebruikt ook niet moet uitgeven. Maar wat betekent dat nou voor bijvoorbeeld theater, voor de regionale orkesten, dat het afgelopen is? Nee, helemaal niet. Het, de vanzelfsprekendheid die ik hier en daar hoor alsof uh, orkesten of theatergroepen automatisch verdwijnen als de subsidie verlaagd wordt, die is niet aanwezig en uh, naar mijn mening zal dat dus ook minder gebeuren dan men verwacht. Nu gaat het om 200 miljoen bezuinigingen. En dan hoor je heel erg van de oppositie, eh, kabinet: het is te veel en het gaat te snel. U zegt het is helemaal niet te veel. Waarom is het nou niet te veel, 200 miljoen? Ja, 200 miljoen is veel. Dat ontken ik helemaal niet. Uh, en wij uh, hebben gekozen uh, om een, een omslag in de culturele sector teweeg te brengen... waarbij de vanzelfsprekendheid van het verlenen van subsidies uh, wordt uh, weggenomen. Uh, dat zal uh, pijn doen. Uh, dat zal ertoe leiden dat hier en daar ook instellingen verdwijnen. Dat uh, ontken ik niet. Uh, maar om die omslag voor elkaar te krijgen... en om de bezuinigingsopdracht van 18 miljard in te vullen... hebben wij 200 miljoen uh, bezuinigingen op cultuur ingeboekt. Is dit nou iets als je zegt minder subsidie... minder kunstinstellingen aan die uh, subsidiekraan? dan wordt de kunstwereld wat mooier? Het zal op korte termijn absoluut pijn doen, uh, maar ik uh, geloof dat het uh, voor een uh, creatieve sector niet gezond is als de overheid je primaire financier is. Meerdere financieringsbronnen zal op termijn de culturele sector naar mijn stellige overtuiging er sterker uit laten komen. Maar als je in zo'n economische crisis zit als nu, dan zit er toch geen bedrijf uh, te wachten om geld in de cultuur uh, te stoppen? Nou, het mooie is dat als je bijvoorbeeld kijkt, want het gaat niet alleen om geld uit bedrijven halen, maar ook om samenwerken om meer uit, uit uh, uh, uh, uh, bijvoorbeeld kaartkosten of kaartopbrengsten te halen. Dat zie je al gebeuren. Orkesten in het Oosten, Orkesten van het Oosten, Geldersorkest, werken nu al samen, hebben een bedrijfsplan ingediend. wat tientallen procenten op de bedrijfsvoering bespaart, uh, wat met lokale bedrijven beide orkesten overeind houdt, maar wel voor de helft van de subsidie. Dus uh, het kan wel degelijk. Maandag zijn er veel uh, demonstraties geweest, protesten. Niet alleen maandag, maar ook de dagen daarvoor al. Er zijn ook harde woorden gesproken, ook in de richting van u uh, zelf... als staatssecretaris, in de richting van het kabinet. Wat vond u van de toon? Het, het, het zou goed zijn als iedereen uh, uh, niet alleen in uh, uh, uh, daden... Uh, het heeft over uh, beschaving, maar ook in woorden. Ik vind dat we ze af moeten van al die stellige en, en harde uh, kanttekeningen richting uh, het kabinet of richting anderen. Uh, laten we het over de inhoud hebben. Daar is genoeg over te zeggen. Uh, het kabinetsbrief is duidelijk, uh, maakt scherpe keuzes, die zijn pijnlijk... Uh, maar dat heeft geen zin om daar in termen over te praten... die sommigen hebben gebezigd. Ontbrak het aan beschaving? Ik denk dat het sommige mensen, als ze hun eigen woorden teruglezen... misschien toch nog eens achter de oren zullen krabben. Staatssecretaris Halper Zijlstra van Cultuur en Margeet Boer sprak met hem. Ga Amerika's is de favoriet van de Amerikaanse Tea Party-beweging. En wordt gezien als een serieuze versie van Sarah Palin. Ik heb het over Michelle Baakman. En nu heeft ze zich ook officieel kandidaat gesteld... om de republikeinse nominatie voor het presidentschap binnen te halen. Ik ben Michelle Bachman. Ik am running for the president van de Verenigde Staten. Michelle Bachman, keurig gekleed in een modieus grijs mantelpakje. Ze is de eerste vrouw die zich kandidaat stelt. Ze is lid van het Huis van Afgevaardigden en leider van de rechtse conservatieve Tea Party beweging in Washington. Een beweging die volgens haar blijft groeien en waar links bang voor is. It's a very powerful coalition that the left fears. and they should because make no mistake about it. Barack Obama will be a one-term president. Eén termijn voor president Obama, zo denkt Bakman. En zij is het antwoord, een sociaal conservatief, tegen abortus en een fiscaal conservatief. Ze wil veel minder overheidsbemoeienis. And my voice is one that is part of a much larger movement to take back our country and I want to take that voice to the White House. Rechtsconservatieve kandidaten doen het goed in staten als Iowa... waar Baakman haar kandidatuur aankondigde. En in de peilingen doet ze het daar ook erg goed. So in maar in minder-conservatieve staten zal ze het lastig krijgen. En daarnaast staat ze nu voor het eerst nationaal in de schijnwerpers. En ze zal nu dus ook voor het eerst goed worden doorgelicht. Denkt politiekjournalist Phil Elliott. Michelle Bachman is nieuw in een nationale spotlight. Ze heeft niet de intense scrutiny die anderen hebben gehad. Ze won alleen in 2006. En heeft niet echt de scrutiny die de andere presidentiële kandidaten kunnen nemen. Ze heeft zich heel gaafpronk. En ze heeft niet veel. Ook maakt ze nogal eens blunders. Maar dat kan haar weinig schelen, zo zegt Elliot. Mitt Romney is op dit moment de favoriet voor de Republikeinse partij. Maar de 55-jarige Michelle Bachman maakt het spel wel een stuk interessanter. I am here today in Waterloo, Iowa to announce we can win in 2012 and we will win. Optimistische Michael Bachman, die behalve door haar kandidaatstelling ook vanwege een pijnlijke vergissing veel media aandacht krijgt in de Verenigde Staten. In een televisie interview zei ze namelijk het volgende. Maar wat ik wil dat ze weten is dat like John Wayne uit Waterloo, Iowa, dat is het soort kind of spirit dat ik ook heb. Ja, volgens Backman uh, heeft ze dezelfde spirit, dezelfde intentie als western en filmheld John Wayne, die net als haar uit het plaatsje Waterloo komt. Zijn geest leeft ook in mij, zegt Bakman. Maar wat blijkt, deze John Wayne, de filmheld, komt helemaal niet uit Waterloo. De John Wayne uit Waterloo is een plaatselijke seriemoordenaar. Oeps. Hij heeft meer dan 30 moorden op zijn geweten. Vaartje. De originals die weten het zeker. Het was een vijandelijke invasie, de komst van de Europeanen naar Australië. De overheid geeft ze nu gelijk. Hoort u zo meer over. Wijnand Zwaan, vertel hoe is het op de weg? De buien trekken nu al over de Randstad. Maar veel impact heeft het voor het verkeer uh, volgens nog niet. Dus laten we hopen dat dat zo blijft. Er staat uh, nog wel 120 kilometer fieden. Dat zijn de, de spitsfieden die aan het oplossen zijn. Op de A28, daar zijn de rijstroken weer vrij. Bij Zwolle naar het zuiden, na een ongeluk. Op de A50 nog niet, van Arnhem naar Os. De hele ochtend zijn ze daar al bezig met het bergen van een vrachtwagen. Tussen Knoopend Grijzoord en Knoopend E-Bijk staat 15 kilometer fieden. De rechte rijstrook is dicht. Loopt daardoor ook vast op de A325 naar Nijmegen. Dat zijn de omrijders. Die staan tussen Elst en de Waalbrug bij Nijmegen in 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Mark Robin Visser is vanochtend in de buurt van Nieuwegein. Uh, Mark Robin, we hoorden je al in Nieuwegein met bouwvakkers die gisteren hebben geholpen... de bewoners van dat zorghuis naar buiten te dragen toen daar brand uitbrak. Je hebt ook met de mensen zelf gepraat, uh, met de mensen die ze hebben opgevangen. Uit alles blijkt wel dat ze geluk hebben gehad. Hè? Ja, je kan echt zeggen, denk ik, dat de mensen in Nieuwegein... de bewoners door het oog van de naald gekropen zijn. Het is daar gewoon echt heel gevaarlijk geweest. Er zijn ook nog een paar bewoners die op de intensive care liggen. Ik vraag het maar even aan meneer Waterink. Die is van de raad van bestuur van de overkoepelende stichting... waar dat verpleeghuis onder valt. Hoe is het met de mensen? Wat wij gehoord hebben vanuit het ziekenhuis... er liggen nog negen mensen op de intensive care. Daarvan is het overgrote deel stabiel inmiddels. En een aantal mensen ligt nog wel in kritiekstadium. Kritiek en uh, vannacht is er alsnog vanuit een van de locaties... nog iemand ingestuurd ook, ja. uh, nog naar het ziekenhuis. De mensen zijn opgevangen in andere verpleeghuizen. Wij zijn nu in een verpleeghuis in uh, Vianen. Ja. Het, het is hier gezellig druk, mag je zeggen. Ook een beetje hectisch. Hectisch, bedrijvig, gezellig druk, wat u wilt. Uh, uh, ja, dat komt er natuurlijk bij als je opeens 60 extra... Uh, um, bewoners op visite krijgt. In alle dagverblijven, de gangen, alle overgebleven ruimtes zijn bedden geplaatst. En daar hebben we geprobeerd om 60 mensen onder te brengen. Een deel op de gesloten afdeling. Dat betreft met name de dementerende en de psychiatrische cliënten. En hier ziet u met name de mensen met een lichamelijke handicap. Laten we nog even teruggaan naar de dag van gisteren. Ik sprak vanmorgen rond 6 uur een van de bouwvakkers... die gisteren snel naar de brand toe rende om daar hulp te verlenen. Laten we even luisteren hoe dat ging. Ja, wij zijn er allemaal ingekomen. Via... Met, met hoeveel waren jullie hier gisteren? Een man of twintig, denk ik. Zeker wel. Vier in het dak de trap op. En werd er geroepen om hulp? Of hoe, hoe... Ja, ja, dat was allemaal schreeuwen van jongens, kom helpen, helpen, helpen. Mensen die werden eruit gehaald door de brandweer. Het bed en al, wij de mensen van het bed af tillen over de balustrade heen, via het dak. Ik zie daar bij een, een branduitnoten of een terrasdeur zie ik wat matrassen liggen. Yep, die hebben wij op het dak gelegd. De mensen hebben uit de rolstoel getild en uit het bed. Op Want de die matrassen. mensen konden zelf uh, niet? Konden zelf helemaal niets. Nee, nee. Afvalcontainer via een hoogwerker het dak opgewerkt. En op die manier zijn de mensen naar beneden vervoerd... met de matras en al en rolstoel... om zo snel mogelijk hulp uh, te kunnen krijgen. En hoe waren die mensen er op dat moment aan toe? Had u enig idee? Ja, ontzettend geschrokken. Helemaal ja. wel zwart van de rook en uh, toch lichte brand. Zwart van de rook? Ja, zwart van de rook. In het, in het gezicht? In het gezicht vooral, ja. Ja, mensen die, die echt uh, ja, met roet enzovoort in het gezicht naar buiten kwamen. Dat, is, dat was echt uh, naadje, zullen we maar zeggen. Inderdaad, ja. Het is... Had dit voorkomen kunnen worden op de een of andere manier? Uh, dat zullen we moeten afwachten. De technische recherche doet uh, onderzoek. Uh, wat uh, gebleken is, is dat de brand uh, uh, doorgeslagen is naar beneden. Het uh, ventilatiesysteem in. En dat betekent dat in uh, eigenlijk no time het, uh, op alle verpleegafdelingen... er een noodsituatie ontstond. Want de rook met... werd door dat systeem het, het gebouw ingeblazen, als ja. het ware. Ja, dat klopt. En dat dat betekent dus dat er bij alle blaasmonden van de dagverblijven van de bedkamers euh, rook en roet naar binnen kwam. Ja. Met ja. alle paniek van dien. Als u die, die bouwvakkers en de mensen om u heen er niet bij had gehad... Dan was dit misschien anders afgelopen. Nou, mensen uh, konden via de normale vluchtroutes uh, werden het dak opgebracht. Uh, uh, ja, maar ze... daar heb Vol je hulp voor nodig. Ja. Er zijn spierballen voor nodig. Klopt. Uh, gel gelukkig hadden we een volledige dagbezetting. Uh, het was om acht uur s ochtends, dus de dagploeg was aanwezig. Maar alle hulp die je dan op dat moment uh, kunt gebruiken, is ja. welkom. En ik uh, maak van de gelegenheid gebruik om met name uh, de bouwvakkers... ook te uh, danken voor uh, de extra inspanningen, maar ook de buurt en de supermarkt. Iedereen... Uh, sprong ja. erbij. Het is echt hartverwarmend om te zien wat daar gebeurd is. Ja. U hebt een crisiscentrum ingericht. U gaat vandaag overleggen hoe het verder met uw cliënten, met de bewoners ja. moet gebeuren. En u gaat uitvogelen hoe dit allemaal gisteren heeft kunnen plaatsvinden. Natuurlijk zal er een evaluatie van het gehele voorval komen. En we hebben ons vandaag te buigen over permanente huisvesting. Want dit is een noodsituatie. Dit kan niet langer dan 24 uur duren. Dus wij hebben aanbod gekregen vanuit de hele regio uh, voor capaciteit en dat gaan we beoordelen. En dan zal er eigenlijk alsnog een, een, in tweede instantie een evacuatie, uh, maar dan weer vanuit de decentrale opvanglocaties komen, naar een nieuwe uh, huisvesting. Veel succes ermee, Gert-Jan Waterink van uh, Zorg Spectrum. Dank u wel. Graag gedaan. Mark Robie Visser over de nasleep van de brand gisteren in dat zorgcentrum in Nieuwegein. De problemen zijn daar nog niet voorbij en er liggen ook nog mensen in het ziekenhuis. 10 minuten voor half 10 is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het KNMI staat niet onafhankelijk genoeg in de discussie over klimaatverandering. Dat vindt VVD-kamerlid René Leegte. Daarom moet het KNMI onder de vleugels van de overheid vandaan. Meneer Leegte, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom vindt u het KNMI niet neutraal genoeg? Kijk, Het, het KNMI is het zogenaamde aanspreekpunt voor IPCC. En dat betekent dat zij uh, uh, altijd volgen wat IPCC zegt... En dat vind ik kwetsbaar, omdat er ook zoveel andere uh, geluiden over het klimaat te horen zijn. En die hoort u niet bij het KNMI? Nee, nee zij volgen de lijn van IPCC. En uh, als je kijkt naar buiten, dan zie je dat als we meten dat de temperatuurstijgingen afslakken. Terwijl de modellen van IPCC zeggen dat er een versnelling van de temperatuurstijging komt. Nou, zo zijn er veel vragen die je kunt stellen. En uh, op het moment dat je het KNMI hebt wat zo... Bonden is met het IPCC als, als, als aanspreekpunt of focal point, zoals het zo mooi heet. Ja, dan maakt dat het kwetsbaar. Hm. Maar, maar gelooft u zelf niet in, in een verband tussen CO2-uitstoot en een klimaatverandering? Nou, kijk, wij zien een klimaatverandering. We zien dat de temperatuur stijgt. Daar is iedereen het wel over eens. Een paar mensen misschien niet, maar dat, uh, dat is hun zaak. Maar om te zeggen dat die enorme verandering van het metafysische begrip van klimaat... ...allemaal te maken heeft met de menselijke uitstoot van CO2... Dat maakt het wel heel erg kwetsbaar, want je ziet dat we ieder jaar een record breken in de uitstoot van CO2. Ieder jaar wordt er meer uit dan we met elkaar hadden afgesproken. En tegelijkertijd zie je dat er een afvlakking is van die temperatuurstijging, dus ergens zit daar iets geks. Maar wat is er mis mee om er, om er wel ernstig rekening mee te houden dat er zo'n verband is? En daar is ook niks mis mee en daarom uh, voeren wij ook een uh, energiepolitiek uh, die onafhankelijk raakt van fossiele brandstoffen. Dus dat is helemaal goed. Alleen als je zoveel miljarden steekt in klimaatonderzoek... en dat blijft ophangen aan CO2-uitstoot... Ja, dan maakt het het kwetsbaar. En je het, dan, dan bestaat het risico ja, dat je in de gamofant laat blijft hangen. Maar wat vindt u nou wat er moet gebeuren, meneer Leegte? Vindt u nou dat er dan minder geld naar het KNMI moet gaan... of vindt u dat het KNMI uh, ook andere theorieën aan moet hangen? Nee, ik vind dat het KNMI gewissig moet worden... en dat uh, uh, er een evenwichtig onderzoek moet plaatsvinden. Dat moet de overheid dan uitzetten. Nou, maar wel, niet door het KNMI eh, of door, wel door het KNMI? Nou, dat kan door het KNMI, maar het kan ook door meteoconsulten. Maar dan moet minivertieke... het KNMI wel verschillende invalshoeken gebruiken, zegt u eigenlijk. Ja, want nu, nu, nu komen de zogenaamde klimaatsceptici of realisten, zoals ik het liever noem, komen nu nauwelijks aan bod. En dat is niet goed. Maar is het, u heeft dus bezwaar tegen wetenschappers die dus een bepaalde, uh, bepaalde theorie aanhangen. Maar is dat niet altijd zo dan? Want hangen ze niet één aan, dan hangen ze een ander aan. Nee, dat is ook niet erg dat de wetenschap een theorie aanhangt. Maar het is wel, uh, het wordt een probleem als een heel instituut allemaal dezelfde theorie aanhangt en daar niet checks- en balances heeft. En dan mag er ook geen geld meer naartoe, meneer Leegte? Of niet geval nou ja, minder. Als meer? wij de, de aanbieden en dan het beste onderzoek blijven doen, dan kan elkaar meer dat onderzoek doen. Mm -hmm. Maar als u afwilt van staatssteun... dan betekent dus dat het een, een commercieel bedrijf gaat worden. Ja, en het zou wel zo louterend kunnen werken. Ja, maar daar heeft u er helemaal geen invloed meer op. Ja, want dan stellen wij vragen en de overheid kan dan onderzoeksvragen stellen. En dan kunnen een aantal partijen in de markt, universiteiten, de Consult Consulting die kunnen dan zeggen, nou wat ons betreft pakken we die vraag zo op, gaan we zo dat onderzoek uitvoeren. En dan kunnen we dat beoordelen. En dan degene die uh, het, het beste onderzoeksvoorstel doet, die krijgt dan dat onderzoek. Ja, u wilt er dus gewoon vanaf? Nee, ik wil het vers, afstandige. vers afstandige. Ja, het moet wel blijven bestaan, maar niet meer onder overheidsvleugels. Ja, ja. Goed. Meneer Leegte. Hartelijk dank voor uw toelichting. Prima, dank u wel. De KNMI hebben we natuurlijk ook gebeld, maar dat wil niet reageren. Een invasie, zo zal vanaf nu de komst van de Europeanen... naar Australië worden genoemd. De oorspronkelijke bewoners, de aboriginals... hebben hier al decennia lang voor gepleit. En uh, nu is het dan zover. Zover dat de stad Sydney voortaan in zijn officiële stuk... en als een officiële stuk, deze term zal gebruiken. Correspondent Robert Portier over het uh, ja, toch al niet zo positieve begrip, invasie. Het is een stuk negatiever... Dan het woord European Settlement, hè, vestiging of kolonisatie, wat normaal wordt gebruikt in de teksten. Maar goed, veel aboriginals vinden dan ook dat de komst van die Europeanen heel erg slecht voor ze is geweest. Ze zijn hun land kwijtgeraakt, ze zijn hun rechten kwijtgeraakt. Ze zijn al jaren op zoek eigenlijk naar erkenning van hun positie als, als oorspronkelijke eigenaar van het land. Nou, Daar wordt nu recht aan gedaan door in die teksten niet langer te spreken over European Settlement, maar te spreken over een invasie. En wat, wat betekent dat in de praktijk, Robert? Nou, het plan is eigenlijk aangenomen door de gemeente Sydney. Die heeft een strategisch plan ontwikkeld voor het Aboriginal beleid voor de komende decennia. Daarin wordt specifiek gesproken over die, um, over die invasie. Nou, dat gaat straks allemaal natuurlijk terechtkomen in beleidsplannen die daar weer het gevolg van zijn. Dus het is uh, onderdeel geworden van de officiële mening van deze gemeente over wat de Europeanen hebben gedaan uh, voor de Aboriginals. Maar het is vooral een symbolische erkenning. Het betekent niet dat er nu allerlei uh, dingen aan vasthangen voor die aboriginals, uh, waardoor ze compensatie kunnen krijgen bijvoorbeeld. Uh, vooral symbolisch dus. Maar toch, het is wel een omslag. He. Is er nog verzet geweest tegen deze beslissing? Ja, tuurlijk. Uh, lang niet iedereen vindt dat de komst van die Europeanen alleen maar slecht is geweest voor Australië. En die vinden dus ook niet dat uh, dit soort ja, schuldbekentenissen nodig zijn. Maar voor de aboriginals is het ongelooflijk belangrijk. En uh, de reacties vandaag die waren dan ook heel erg tevreden. Het wordt gezien als een morele overwinning. Uh, de aboriginals zeggen zij moeten het beestje bij de naam kunnen noemen. En de vergelijking werd getrokken met de joden. Uh, er werd gezegd dat uh, uh, de joden zouden ook niet akkoord gaan met een verwaterde versie van de holocaust... Wij moeten ook gewoon kunnen praten over de invasie, met alle negatieve dingen die daaraan vasthangen. Ja. Nou, daar hebben ze nu dus gelijk in gekregen. Maar over de positieve dingen wordt niet gesproken? Nou ja, uh, dat was dus ook een van de uh, belangrijke punten gisteren in die discussie. Of dat plan wel of niet zou worden aangenomen. En heel veel mensen probeerden een uh, tot een vergelijk te komen met, uh, met de Aboriginals. Uh, door te zeggen van ja, door sommigen wordt dit gezien als een invasie. Anderen daarentegen zien het als kolonisatie of ontwikkeling van het land. Uh, maar de adviescommissie die over dit, uh, dit rapport ging was heel erg beslist. Als de tekst niet onverkort werd overgenomen zouden ze acuut aftreden. Ja, dat trok iedereen over de streep en uiteindelijk is het met de meerderheid van stemmen aangenomen. En dus is het in het vervolg zo dat uh, men vindt dat de Europese ontwikkeling een invasie is. Robert Portier was dat vanuit Sydney. Het regent winst- en omzetwaarschuwingen bij bedrijven op de beurs. Vorige week hadden we Philips, gisteren Axo Nobel. Gisteravond ook TomTom Tom met zo'n winstwaarschuwing. Axo Nobel en Philips uh, die kregen het zwaar te verduren op de beurs. Financieel redacteur André Meijne, maar hoe zit het vanochtend met TomTom? Tom? Nou, hetzelfde laak in de pak, want die krijgt ook een flink pak slaag om zo te zeggen op de beurs. 24% gaat er nu van het aandeel de TomTom Tom, af. Ja, of dat ook de, de, de, de slot wordt zeg maar. in de loop van deze dag. Vaak zie je ook wat herstel komen. Maar de eerste schrik bij de beleggers is toch wel... Eh, ook een omzet- en winstwaarschuwing bij TomTom. Eh, Tom. eh, ze zijn de voorbije maanden al een paar keer achteruit gegaan... met hun verwachtingen. Eh, ze waren zeg maar, een half jaar geleden een stuk positiever dan ze nu zijn. Want ze zien namelijk dat de consumenten zowel in de Verenigde Staten... waar ze een groot marktaandeel hebben, als ook in Europa... gewoon de hand op de knip houden, geen navigatiekastjes kopen... of als ze er eentje kopen zo'n zo TomTom ding, uh, dan kopen ze de, de goedkope versie niet... de duurdere, uh, exclusievere versies. Dus, en daar uh, levert TomTom Tom behoorlijk op in. 30% uh, minder verkoop in de Verenigde Staten, 10% minder verkoop in Europa. Ja, en dan moet je dus uh, in strijd zich van de cijfers die komen... als bedrijf een omzet of een winstwaarschuwing afgeven. Dat hebben ze dus gisteravond gedaan. Hmm, Oké, okay. en ja, Marcel zei het al, uh, vorige week Philips, gisteren Axel Nobel... nu dus TomTom Tom, met winstwaarschuwing. Uh, zie jij een trend... Nou ja, in ieder geval, bedrijven zijn natuurlijk. Het is de periode dat bedrijven met hun cijfers moeten gaan komen binnenkort. Dus wat dat betreft.. En als er iets te melden valt wat afwijkend is... van wat ze normaal gezien zouden, zouden doen, dan moeten ze dat ook melden. Dus in dat opzicht is het niet zo verwonderlijk. Het is wel zo dat uh, steeds meer bedrijven aan de lijve ondervinden... dat de economie wel degelijk wereldwijd aan het vertragen is. Met name in de Verenigde Staten en Europa. Niet zozeer in die, in die opkomende markten als China, India en Zuid-Amerika. Daar loopt het allemaal nog wel lekker. Maar juist in die economische, uh, de economieën van Europa en de Verenigde Staten... daar zie je dan toch wel een economie die aan het vertragen is. De consumenten laten het afweten of je nou Philips heet en je lampjes verkoopt of scheerapparaten en dergelijke meer. Dan wat je Axe Nobel heet en verf verkoopt. Aan de industrie dan wel aan de huistuin en keukenverven. Ja, eh, en dus of tom, tom heet met, met navigatiekastjes. De consumenten zeggen eh, nu even niet. En het heeft misschien ook alles te maken met het feit... dat men om zich heen ziet van de Verenigde Staten als in Europa dat het toch eh, economisch gezien niet helemaal lekker draait... dat de bezuinigingen op, op mensen afkomen. En dat betekent dus dat mensen zeggen... nou, weet je wat, dan houden we ons geld even beetje bij ons... en geven het niet zo makkelijk meer uit aan andere okay. dingen. André Meijnema, dank voor jouw blik op de beurzen. Bijna half tien, einde van dit NOS Radio 1-journaal. Morgenochtend zes uur zijn Lara en ik er weer... nu de beurt aan Sven Kokeman van de KRO... met Goedemorgen Nederland. Sven, goedemorgen. Dag Marcel. Wat ga je doen? We moeten de missie in Kunduz heroverwegen... Oh goed nog eens nadenken of is we daar begonnen? überhaupt aan moet toe <laughs> moeten. Nou ja, hij is nog niet eens echt begonnen. Uh, maar de Nederlandse politiebond maakt zich grote zorgen om de veiligheid daar. Uh, en Nederland dreigt zijn toppositie in de scheepvaart te verliezen. En goed nieuws voor het Groningse dorpje Gansendijk. Dat uh, dreigde uh, te worden gesloten. Ja, het, ja, het is gered, uh, maar dat wil niet zeggen dat alle andere krimgemeenten ook gered worden. Hoe dat zit, hoort u in Goedemorgen Nederland. Zo, naar het nieuws van half tien. Jan. Radio 1. NOS Journaal. Vanaf vandaag is er een gedragscode voor claimstichtingen. Dat zijn clubs die de belangen behartigen van gedupeerde consumenten. Met die code moet wildgroei van zulke stichtingen worden voorkomen. Het onweer is er sneller dan verwacht. De buien zitten nu boven Zeeland en de zuidelijke randstad. En om problemen te voorkomen past de NS vanmiddag de dienstregeling aan. De kwaliteit van de gezondheidszorg verschilt te veel per regio, zegt de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Er moeten duidelijke doelen worden gesteld voor patiënten, maar ook voor bijvoorbeeld stadswijken. En de politie van Amsterdam-Amsterdam zet opnieuw foto's van Britse criminelen op zijn website. Nederland en vooral Amsterdam is een geliefde uitwijkplaats voor Britten die worden gezocht. De laatste vier jaar werden 80 voortvluchtige Britten aangehouden in Nederland. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. A ah, Verkeersinformatie. De files van de ochtendspits zijn geleidelijk aan, aan het oplossen... maar het gaat wel moeizaam. Dat komt door een aantal ongelukken. Bij Amsterdam is het mis uh, aan de westkant van de stad. Op de A10 west richting Den Haag staat het vol. Tussen Oost-Aanerwerf en knopen De Nieuwe Meer, 10 kilometer. Het heeft te maken met een ongeluk op de A4 richting Den Haag... bij knopen De Nieuwe Meer. Daar is één rijstrook dicht. Loopt inmiddels ook vast op de A8 vanuit Saandam staat voor knopen Koenplein, 3 kilometer. En dan de A50, we noemen hem de hele ochtend al... en het staat nog steeds helemaal vast van Arnhem naar Os... tussen knoopend Grijshoorts en Knopend Ewijk 16 kilometer. Hier ligt daar een vrachtwagen op zijn kant en ze zijn bezig met het bergen daarvan. De rechte rijstrook is dicht. Verkeer richting het zuiden kan beter uitwijken naar de A12... of eventueel de A15 richting Rotterdam. De A325 staat vol door die problemen op de A50. Van Arnhem naar Nijmegen, voor de Waalbrug bij Nijmegen, 7 kilometer... In het noorden, op de N31, van Drachten naar Leeuwarden... staat file tussen Garijp en Leeuwarden, 7 kilometer na een ongeluk. Maar daar is de rijbaan weer vrij. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Moet de politiemissie naar Afghanistan, Kunduz, nog doorgaan... nu het steeds gevaarlijker wordt daar, vraagt de politiebond zich af. Nederland verliest zijn toppositie in de zeevaart. Het Groningse Ganse Dijk is gered, maar het reddingsplan is te duur... om in andere krimpregio's toe te passen. En het ochtendhumeur van Diederik Ebbing. Het is bijna drie minuten over half tien, nu precies. Dit is Caro. Goedemorgen Nederland. Arm van Attenveld is vanochtend in Maarsdijk. Ja, dat hoort bij de gemeente Westland. De kassen, het werk hier, dat wordt vooral gedaan door Poolse arbeidskrachten. Maar de ondernemers nu hier zijn bang dat de Polen wel eens zouden kunnen gaan vertrekken. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland. De politiemissie in Afghanistan, dames en heren, loopt vertraging op door problemen in de voorbereidingen. En er moet in het najaar opnieuw worden bekeken of het wel verantwoord is om die missie überhaupt door te zetten. Zegt de Nederlandse politiebond Jan Willem van der Pol is bestuurslid daar. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom zouden we het moeten heroverwegen? Nou ja, kijk die heroverweging dat is vooral in de politiek. Wij uh, zitten daar voor de belangenbehartiging van onze leden en wij hebben toch wel ernstige signalen vanuit uh, met name de collega's in Duitsland die dat gemonitord hebben. Die Duitse collega's zitten er al van 2006. En die spreken gewoon nu van een oorlogssituatie daar. Dus het is geen relatief veilig gebied meer waar je politiemensen kunt nee, oprijden? Nee, en uh, kijk, in 2006 waren zij daar uh, binnengekomen. Toen konden zij daar vrij rondlopen. Overal was het dus vrij eenvoudig om, uh, om het politiewerk ook te doen. En zoals zij het nu schetsen, op elke plek buiten de poort... waar zij politieonderwijs geven... daar worden ze gesecondeerd door twee of drie panzervoertuigen. Nou, daar kan je toch niet meer spreken van een, uh, van een vredesmissie. Maar goed, voorwaarde om uh, daar naartoe te gaan... was voor een aantal partijen, bijvoorbeeld zoals GroenLinks... Uh, dat Nederlandse uh, mensen niet betrokken zouden raken bij oorlogshandelingen... en dat ook niet zouden opleiden tot nee, uh, nee. van, Kan dat daar dan nog? Nou ja, dat is nog maar de vraag. Hè. Maar nogmaals, die politieke overweging die is gemaakt. Uh, wij constateren vanuit onze eigen achterban en ook vanuit de Duitse collega's dat daar sprake is van een veranderde situatie. We vervolgen natuurlijk ook heel nauwlettend als Nederlandse politiebond de media. En daar wordt natuurlijk ook gewacht gemaakt van het feit dat het niet meer zo is als vroeger. Het is gewoon een gevaarlijke situatie. Uh, er wordt ons uh, uh, gewezen op het feit dat het niet zo gevaarlijk is als in het zuiden van uh, uh, van uh, Afghanistan. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk maar zeer de vraag. Ik hoorde de, de premier, Mark Rutte, tijdens de besluitvormingsfase nog zeggen... Uh, dat onze mensen daar geen gevaar lopen, want ze zitten altijd binnen. Ja, dat is ook iets uh, interessants. In de artikel 100 brief staat inderdaad... dat uh, de politiemensen vanuit Compouts de trainingen gaan geven. Wij weten inmiddels van het KLPD dat de mensen wel degelijk... Uh, uh, die, die Compouts verlaten en over straat moeten... om naar een uh, situatie te gaan om daar onderricht te geven. Dus ze moeten de stad door om ergens naartoe te gaan? Ze moeten onderweg om ergens naartoe te gaan. En uh, wij hebben, uh, we zijn goed gebriefd door het KOPD. Het KOPD doet er werkelijk alles aan... om een zo veilig mogelijke situatie te creëren. Zij maar zijn de... daar nu met verkenners, hè? laten we het ja. maar even simpel zeggen. Om ja. de, om, kwartiermakers om de hele handel voor ja. te brengen. Nou ja, er zaten natuurlijk al zo'n 16 tot 18 collega's. Dat ja. was vanuit het uh, verleden. Ja. Uh, dat zijn zeg maar kwartiermakers, verkenners... en, en uh, hoe, ze, hoe ze ook mogen heten. En daar... Uh, uh, is nu nog maar de vraag of, of die nieuwe lichting die uh, december, januari pas gaat komen... Hè? want uh, dat hebben we ook in de brief van Maart van Hille en van Roosentaal gezien. De ministers of, van Defensie ja, ja, en Buitenlandse Zaken? Of, of dan dat nog het zo zou kunnen zijn... Uh, dat die werkzaamheden zoals gepland daadwerkelijk doorgaan kunnen vinden. Maar als ik u zo hoor, kunnen die werkza werkzaamheden dus geen doorgaan? Vind? Nou ja, het, uh, wij gaan in ieder geval kijken... Uh, uh, we gaan de situatie echt monitoren, zoals u weet... Politiemensen gaan daar op vrijwillige basis naartoe. En wij zullen goed ons verstaan ook met de Duitse collega's. En uh, die zijn er ook geweest. Uh, die kunnen ook ons daadwerkelijk uh, zeg maar geven datgene wat we willen. Namelijk goede informatie hoe het zit. En als dat zo is, dan zullen wij onze leden bepaald niet vrolijk maken om daar naartoe te gaan. Nee. Adviseert u dus ze nu nog wel om daar naartoe te gaan? Nou ja, goed. Uh, iedereen die er op dit moment naartoe gaat... moet zijn eigen of haar eigen afweging maken. Uh, daar staan ze ook vrij in. Maar wij vinden het als Nederlandse politiebond een plicht... om die mensen goed voor te lichten over datgene wat hen daar te wachten staat. U raadt het ze nog niet af? Nou ja, goed. We gaan verder met het onderzoek wat we op dit moment doen. Op dit moment uh, hebben wij gewoon nog te weinig uh, duidelijkheid. We hebben wel veel contact met de Duitse collega's. Ja. Maar er kan een moment komen, zeg ik u... dat wij uh, collega's echt... Gaan afraden om daar naartoe te gaan. Dat moment is dus aanstaande, als ik u zo begrijp. Nou, dat schiet aardig op. Dus, u, dus de kans is groot dat u binnenkort, als u nog meer informatie hebt, zegt... afblazen, ik zou niet gaan. Nou ja, naar de goed, wij gaan de komende, zoals ik u gezegd heb... de komende tijd gaan wij goed monitoren wat daar aan de hand is. Uh, de politieke besluitvorming is genomen, daar gaan wij niet over. Maar wij gaan wel over de veiligheid van onze collega's. Ja, maar als ik nou bij de politie zou zitten en ik zou daar naartoe moeten... en mij wordt voortdurend vanuit Den Haag verteld dat het best veilig is... en ik hoor u nu praten, dan heb ik helemaal geen zin meer om te gaan. Ja, ja dat is aan u en dat is de persoonlijke afweging die collega's maar moeten maken. Ja, maar goed, u weet ook hoe het werkt. Ik weet ook hoe het werkt. En u zegt het niet voor niks? Nee, ik zeg het niet voor niks. Wij gaan goed, uh, zoals ik al twee keer heb gezegd, die situatie goed monitoren. En mocht er een moment zijn dat het echt niet meer kan... dan zullen we niet schomen om dat hier bij u te komen melden. Nou, hartelijk dank. Uh, bij, bij deze staat de uitnodiging. Uh, maar uw boodschap aan de politiek is dus in het najaar... nog een keer onder het vergrootgas leggen kijken of het echt wel veilig is, heroverwegen. Nou ja, we hebben natuurlijk in het begin ook heel duidelijk uh, onze zienswijze kenbaar gemaakt, dat daar uh, de vraag uh, die wat ons betreft helder gesteld moest worden, of het nou een vredesituatie is of een oorlogssituatie. Ja. Toen is ons uh, gemeld, uh, omslachtig door de politiek, dat het daar kon. Ja. Nou, wij wijzen nu op het feit dat daar een situatie aan het ontstaan is die aan het verslechteren is. Ja. Dat zeggen we niet zomaar. We baseren ons op feiten en ook op re reacties van Duitse collega's. Dus ik denk dat de politici als ze in ieder geval goed de zorg voor mensen wat ze altijd zeggen willen, willen, willen laten zien dat ze dat ook zorgvuldig nog eens een keer gaan afwegen juist want u zegt als het zo blijft zoals het nu is of erger wordt dan ga ik mijn mensen adviseren om niet te gaan ja dat moment is niet ver weg ik dank u zeer voor uw komst de vraag van vandaag Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Voor de regio Zuidoost-Frankrijk, België en Nederland is vandaag code 2 afgekondigd... op de schaal van 3 van het Europese stormbureau Estofex. Ja, wat houden die schalen eigenlijk in? Pieter Groenemeijer van Estofex weet het antwoord. Ja, wij voorspellen dus gevaarlijk weer. Dat uh, treedt op bij onweersbuien. En dat is dus bijvoorbeeld een um, grote hagel. Dus hagelstenen die, uh, die groter zijn dan 2 centimeter... Um, tornado's, dus zware windhozen en windstoten. Um, en voor die verschillende gevaren hebben wij drie verschillende niveaus. En het eerste niveau dat betekent, dat is niveau 1, dat betekent dat er een kans is van tenminste 5% en maximaal 15% dat er in jouw omgeving, dat betekent 40 kilometer vanaf waar je je bevindt, dat er zoiets uh, optreedt. En het niveau 2 dat betekent dat die kans nog een stuk groter is, namelijk meer dan 15%. Um, als nou ook het gevaarlijk weer dat optreedt nog extra gevaarlijk is... dus dat betekent dat die havelstenen extra groot zijn, groter dan 5 centimeter... of um, je hebt een, een tornado die, die erg zwaar is... of dat er orkaanwindstoten uh, voorkomen, dan geven we een niveau 3 uit. Maar dat verwacht ik niet voor vanavond. Dat was het antwoord van Pieter Groenemeijer van Estofex. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Meld u ons dan vooral naar goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we nu terug naar Maasdijk. Terug naar Harm van Attenveld. In de keuken van het Polenhotel in Maasdijk, midden in het Westland... wat eet de Pol het liefst? Het liefst uh, veel soep, aardappels en een groot stuk vlees. Martin Mostelt is eigenaar van uitzendbureau Tido Vesta. Hij heeft elke dag 700, 800 man aan het werk hier in het Westland... en huisvestel 400 in het enige echte Polenhotel. Want dat is het hier, hè? Ja, het is hier de voor opvang van Poolse arbeidsmigranten, die we zelf in dienst hebben. Die heeft u in dienst en die werken hier in de kassen. Uw stelling, we moeten een beetje lief zijn voor de Polen, want anders gaan ze weg. Waarom bent u daar bang voor? Nou ja, lief, ja inderdaad. We moeten die mensen echt koesteren. Ze zijn belangrijk voor de Westlandse economie, maar ook gewoon landelijk. En... Als we zorgen voor een goede huisvesting en we gaan normaal met die mensen om... dan is de kans erg groot dat ze dus hier gewoon zullen verblijven en niet naar de Duitsland gaan. Want daar wordt u bang voor? Nou, ik niet alleen, maar die angst is er echt wel. Omdat uh, in Duitsland de economie trekt daar enorm aan En ze vragen daar enorm veel polen. Dus, en het is ook dichter bij huis. Laten we eventjes uh, die kant op lopen. Dan komen we hier door een deur. En dan geraken we in uh, de centrale hal bij de ingang, bij de receptie van het uh, hotel. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent Arne Wevering, wethouder uh, voor gemeentebelangen. En ook u maakt zich zorgen om uh, de Polen hier in uw gemeente. U zegt zelfs, kom naar ons toe... want u moet ingeschreven worden in de gemeentelijke basisadministratie. Waarom? Nou, dat vinden wij belangrijk om de Polen net zo te behandelen... als uh, eigenlijk uh, de normale inwoners van de gemeente Westland... Uh, Westland is een grote tuinbouwgemeente in Nederland, maar ook wereldwijd. Dus de Polen, maar dat kunnen ook Roemenen of, of andersoortige arbeidsmigranten zijn... zijn uh, voor onze economie erg belangrijk. Niet alleen voor het Westland, maar eigenlijk dus voor heel de wereld. Um, en ja, die mensen willen we weten waar wonen ze, hoe wonen ze. We willen fraude, illegaliteit en uitbuiting tegengaan. Ja, fraude, illegaliteit en uitbuiting, is dat iets wat hier in Westland voorkomt? Of is dat vooral een probleem van de grote stad waar de meeste mensen werken? Of wonen die hier werken? Nou, uit onderzoek blijkt er ook wel dat uh, hier uh, 8 tot 10.000 mensen uh, werken en uh, ongeveer de helft uh, woont ook hier. En de anderen wonen dus elders. Uh, bijvoorbeeld in, in Den Haag of Rotterdam. Daar heb je de uitwassen, de overbewoning, hè, de overlast. Ja, uiteindelijk zien wij het niet zozeer als een probleem, de Polen in Nederland of in Westland, maar meer als uitdaging. We hebben de handjes, gewoon hard nodig. En als u dan luistert naar uw collega's in Den Haag en u hoort de geleider van bijvoorbeeld een minister Kamp. Wat denkt u dan? Dan denk ik, nou, minister Kamp. Die, uh, is, is goed bezig. We hebben meegewerkt aan de brief die hij heeft geschreven aan, aan de Kamer. Hij uh, uiteindelijk... zegt ook, uh, eigen werklozen moeten aan het werk. Nou ja, vanuit zijn optiek kan ik dat heel goed voorstellen. Doen ze dat hier in uh, het Westland? Nou kijk, de ondernemers in het Westland willen de mensen met de beste arbeidsmoraal. En dat, is een, dat zijn Polen. En dat is een individuele, individuele afweging van de ondernemer. Ja. En, en die ondernemer die zit hier nog, Martin Mostard. Als morgen de Polen zouden zeggen... We stoppen, we gaan naar Duitsland of terug naar Polen. Wat gebeurt er dan de volgende dag hier in het Westland? Dan hebben we absoluut een heel groot probleem. En niet alleen in het Westland, maar ook gewoon in Nederland. Want ik denk dat dat vaak nog onderschat wordt. De, hoe belangrijk die mensen zijn voor ons. En ze zijn heel flexibel, hè? Want ik begreep net dat als gevolg van minder werk door de EHEC-bacterie... dat daardoor al de eerste bussen met Polen weer terug zijn naar Polen... omdat ze ja, eventjes niet nodig zijn hier. Ze zijn flexibel en dat was van... Eh... Tijdelijke aard wel, maar het is inderdaad een stuk flexibiliteit die ze eh, toch wel eh, hebben, ja. En dat moet blijven, vinden ze hier in het Westland. de laatste woorden van Harm van Attenveld. Straks gaan we naar Zweden met de vraag, komt het ooit nog goed met autofabrikant Saab? Eerst nu de Nederlandse vloot, die vaart over de hele wereld. Jarenlang stonden we dan ook in Europa op nummer 1. Maar Nederland verliest zijn toppositie in die scheepvaart... blijkt uit de jaarlijkse shipping industry Almanak van Ernst Young. De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, de KVNR, maakt zich zorgen. Martin Dorsman, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Algemeen directeur van die Koninklijke Vereniging Nederlandse Reders. Waarom hebben we die toppositie kwijtgeraakt... Dat komt omdat andere Europese landen naar Nederland hebben gekeken. We hebben in de 96 een heel goed zeevaartbeleid ingevoerd. Dat had destijds een heel groot succes. Nederland was het enige register dat groeide. Nou, die andere landen hebben ernaar gekeken en die hebben het gekopieerd. En net even een tikje slimmer. Wat is er slimmer? Nou, bijvoorbeeld, uh, ze hebben betere uh, loonkostenregelingen, maar ze hebben ook betere regelingen voor, uh, voor de winstbelasting van Redes, uh, waardoor uh, Redes in het buitenland minder winstbelasting betalen dan in Nederland. Dus ons fiscale beleid durft niet? Dat kan uh, inderdaad verbeterd worden. Ja, oh, je, dat bij... leidt wel uh, wat langer voor. Ja, iedereen wil minder belasting betalen, hè? Nou, het is een investering en, en uiteindelijk uh, gaat de Nederlandse economie, die, uh, die verdient eraan, en ook de Nederlandse schatkist, wordt er pas aldo beter van. Dus de, de kost gaat voor de baat uit. Ja. Is het alleen Europa waar we trein verliezen? Nou, de laatste jaren zien we vooral ook uh, Singapore heel sterk opkomen. Die hebben een heel echt uh, gericht uh, maritiem beleid. En die uh, proberen zoveel mogelijk schepen en ook kantooractiviteiten aan te trekken. En we zien echt uh, kantooractiviteiten, dus uh, wal... ...functies naar Singapore vertrekken vanuit Nederland. En dat is dus een aantasting van onze maritieme cluster. Zeker als je de tweede wereldhaven van de wereld bent en wilt ja. houden. Ja, en Singapore wil echt de maritieme wereldspeler worden. Juist. Goed, wat is de oplossing? Nou, we hebben een aantal hele concrete verbeteringen voor ogen. Verhoging van de loonkostenregeling... En dat zijn hele technische dingen. Kunt u dat even iets simpeler uitleggen? Nou, dat, dat, de, reden, dat de Nederlandse zeevaarden voor de reder goedkoper wordt. Dat mag hmm. uh, van, uh, van Brussel. En uh, we kunnen daar nog een tikje beter doen. En uh, ook dat mag van Brussel. Dus personeel moet goedkoper worden? Dus personeel moet goedkoper worden. En de winstbelasting voor sommige types schepen moet, uh, moet naar beneden. En ook dat mag van Brussel. Quanta costa? Wat is dat, dat kosten, ongeveer 15 miljoen op jaarbasis? Oh, dat is nog een relatief klein bedrag. Ja. Maar ja, je kan beter misschien tegenwoordig een probleem van 1 miljard dan voor 15 miljoen. Ja, dus eh. met voor 15 miljoen zijn we weer koploper in de wereld. Ja, absoluut. Nou, boodschap overbrengen aan Den Haag, zou ik zeggen. Ja, daar zijn we zeker mee bezig. Hartelijk dank. Ja, dank u. Goed. Ja, dank u. Gorges, café. J'aime quand pour moi tu danses. Alors j'entends murmurer. Tous tes bracelets. joli bracelets. à tes pieds, ils se balancent. Le café. Que j'aime pas. Le café. C'est quand même fou l'effet. L'effet que ça fait. Te voir rouler ainsi des yeux et des hanches si tu fais comme le café rien qu'à m'énerver rien qu'à m'exciter ce soir la nuit sera blanche Et que veux-tu que j'y fasse On en a marre de café Et c'est terminé Pour tout oublier On attend que ça se tasse van Serge Ginsbourg. Het heet Couleur Café en werd uitgevoerd door Liquid Spirits. En die komen uit Den Haag. Het is bijna tien voor tien, dames en heren. We gaan naar Zweden. Saab verkoopt daar een groot deel van zijn vastgoedbezitting... aan het consortium van Zweedse investeerders. De verkoop, waarvoor het voorlopige contract dinsdag werd getekend... levert 255 miljoen Zweedse kroon op. En dat is 28 miljoen euro. En de vraag is... Is dat genoeg? Komt het ooit nog goed met de autofabrikant? Want de productie daar in Trollhätten ligt opnieuw stil... en de vakbonden monden dreigen met een faillissement. Marcel Burger, goedemorgen. Goedemorgen. Um, is dat genoeg? Nou, Het is een mooi begin. Kijk, Saab heeft ongeveer uh, 70 tot 80 miljoen euro nodig op de korte termijn... om de fabriek in gang te brengen, om het uh, productie weer op pijl te brengen. En dit is een mooi begin, maar het geldt er nog niet binnen... want het duurt nog zeker 15 tot 30 dagen... voordat er een financiële transactie is. Ja, waarom gaan die vakbonden eigenlijk aansturen... op een faillissement als het zo doorgaat? Dat is toch ook niet in hun belang, of wel? Nee, kijk, de lonen is er niet uitbetaald... aan uh, ongeveer 2000 medewerkers... en dat kost, uh, ja, uh, dat is niet goed voor, de, voor die mensen. Dus Die ja. vakbonden willen eigenlijk gewoon het geld hebben... voor die medewerkers, dat ze uh, vaste lasten kunnen betalen... dat ze een rekening kunnen betalen. En nu is het gewoon zo... Ja, die mensen hebben geen geld, die moeten gaan lenen bij de bank. Uh, en dat betekent nog meer uh, geld wat ze niet kunnen besteden. Uh, die vakbonden willen gewoon geld zien. En er is nu ook vanmorgen uh, een vakbondslid die heeft gezegd van ja, die deal is mooi, die vastgoeddeal, Maar we moeten echt geld zien voor die lonen. Die mensen moeten hun geld krijgen om rekeningen te kunnen betalen. Ze moeten worden betaald. En dat is het belang van die vakbonden natuurlijk. Maar goed, nu hebben ze dus 28 miljoen opkomst. Dat wil zeggen, door de verkoop van dat onroerend goed. De vraag is, is dat genoeg om het consortium te redden? Want topman Victor Muller ooit als helft binnengehaald daar in Zweden, die krijgt de zaak toch niet goed van de grond, lijkt het. Nou ja, hij probeert natuurlijk aan alle kanten, probeert hij geld boven tafel te krijgen. Ook in Amerika bij General Motors. China. General Motors en China inderdaad, General Motors is de voormalige eigenaar van Saab, ja. maar hij heeft nog steeds een belang van meer dan 300 miljoen euro in het huidige Saab. Dus uh, als Saab failliet gaat, is General Motors de grootste verliezer, uh, naast natuurlijk de mensen die hun loon niet meer krijgen. Juist. Dus hij probeert uit alle macht het geld binnen te krijgen en hij heeft nu ook eigenlijk het alleen uh, recht om te besturen over Saab. Ja. Uh, gisteren is er een wijziging gedaan waardoor hij als enige bestuurd van Saab alles mag zeggen hoe het met Saab gaat. Het is een beetje de kapitein die het zinkende schip niet wil verlaten. Althans, die introit die krijg je, of niet? Ja, nou, de media deed hij het voorlopig wel goed. Alleen, gister, sinds gisteren zegt hij eigenlijk niks meer. Hij wil ook geen commentaar meer geven. Hij klinkt ook kwaad als hij de telefoon is op de radio en op de tv. Mm -hmm. En dat doet, dus, doet zijn persoonlijke PR niet zo goed op dit moment, maar... Kijk, als hij nu uiteindelijk zaad uit slot beter weten te helpen... Uh, geld binnen te halen, de fabriek weer in gang te krijgen... dan zijn de meeste Zweden denk ik wel blij met hem. Ja. Voor de Zweedse economie begrijp ik altijd... zou het niet een enorme opdoffer zijn als Saab failliet zou gaan. Wel voor de Zweedse trots, neem ik aan. Uh, voor de Zweedse trots sowieso. En ook natuurlijk voor de fabriek en de, de mensen in Trollhättan, Want daar werken gewoon ongeveer 8.000 9000 mensen uh, direct of indirect met zaak. Maar voor de Zweedse economie is uh, het effect uh, 50 euro per persoon van de bevolking op korte termijn. Ja. Uh, dat is de schade die de steeds economie zal leiden. Uh, aan de andere kant er is op dit moment heel veel vraag aan mensen die bij Saap werken. Dus zij kunnen heel makkelijk nu een andere baan krijgen, waardoor de schade eigenlijk beperkt zal blijven. Juist. Zie jij het er uh, nog goed komen met SAP eigenlijk? Nou ja, het ligt toch aan hoe ik het geld uh, weet binnen te halen. Als het lukt, dan komt het goed. Maar ja, uh, zoals de man van uh, de, onder, uh, de, de van vanmorgen zei, ik schat de kans in dat het 55 is dat ZAP het gaat redden. Dus uh, Er is wat pessimisme in Zweden. Ja. Persoonlijk is het gewoon afwachten hoe het gaat met, uh, met het binnenhalen van het geld. Marcel Burger, correspondent in Zweden. Ik dank je wel. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland gaan wij kort voor het nieuws nog even naar Engeland, naar Londen, want daar is de gevreesde zwarte handtas van de Britse oud-premier Margaret Thatcher geveild bij een veiling. Daar Hij heeft 25.000 pond opgebracht, 28.000 euro omgerekend. Lier van Bekhoven in Londen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het voor tas? Het uh, is een zwarte S-spray... Nou weet je natuurlijk alles. Ja. Uh, ik heb hem gezien, ik heb hem zelfs vastgehouden. Ik heb hem opengemaakt. Echt en ik moet, zeggen, ja, ik moet zeggen, het is uh, uh, ja, een heel klassiek, rigide, vierkant exemplaar. Uh, niet half zo groot als de tassen die wij nu dragen, hè, als vrouw. Dus um, hij, hij was veel kleiner en veel lichter. En ik moet je zeggen, het was niet een tas waarvan je zegt... wauw, die gaat 100.000 pond opbrengen, want dat was in eerste instantie de bedoeling. Ja. De reserveprijs lag tussen de 50.000 en 75.000. Dus ah. de hoop was dat hij 100.000 moest gaan opbrengen voor het goede doel. Maar zoals je zegt, dat viel wat dat betreft een beetje tegen. 25.000 pond kregen ze ervoor en niet meer. En wie heeft hem gekocht voor dat bedrag? Dat is niet duidelijk. Ah. We weten wel dat de opbrengst ging naar een goed doel... Um, en ja, als je, het, uh, als je er met de, de, de veiling, het veilinghuis Christie... velden die tas over, sprak, dan zeiden ze van... kijk, zo'n handtas van Margaret Thatcher is niet niks natuurlijk. Hè? Het, is, het is net zo'n groot politiek symbool... als de bolhoed of de sigaar van Winston Churchill. Zo moesten wij dat dus zien, in die orde van grootte. Ja. Maar, uh, en voor een sigaar, nog niet zo lang geleden... een half afgerookte sigaar van Churchill um, ontving het veilinghuis... ik geloof nog een paar weken, nog een paar weken geleden pas ja, enkele duizenden euro's. Ja. Dus ze hadden echt gehoopt veel meer voor die tas te krijgen dan ja. 28.000. Het is een, een, zoals je zelf al zegt, het symbool van Thatcher. Uh, vaak afgebeeld op, uh, in ja. cartoons, hè. rondzwaaiend met die tas, uh, meppen uitdelen. Zaten er stalen platen in eigenlijk? of niet? <laughs> nee, uh, nee wat, was, zoals ik zei, het was erg uh, licht. Maar inderdaad, in Brussel ging destijds het gerucht dat uh, sommige van de tassen van, van Thatcher, want ze had er een stuk of zes, allemaal donkerblauw of zwart, allemaal van hetzelfde no-nonsense model trouwens. Maar inderdaad ging het terug dat er uh, metaal onderin de bodem zat. Hè? Omdat ze daarmee des te krachtiger uh, de eisen over Britse bijdragen... en zo uh, konden onderstrepen. Ja. En ook merkwaardig, Sven, was dat ik vroeg buiten het Veilinghuis... Uh, aan een uh, voorbijganger of hij uh, uh, 100.000 over had... voor een tweedehands tas uh, uh, van de gemaakt En hij zei, is dat de tas waarmee ze eens een keer iemand in elkaar sloeg? Want dat is inderdaad, dat is inderdaad wel um, ja, uh, uh, de, de mythe die daar... Bij hoort, hè? Dat Thatcher in afgebeeld, inderdaad zoals je zei, op plaatjes en spotprinten, zwaait met haar tas. Maar de realiteit is anders. Uh, ze heeft nog nooit een medemens met een handtas uh, mishandeld. Uh, maar het past natuurlijk wel bij het imago van haar. Imago kwestie dus. 25.000 pond opgebracht bij een veiling bij Christie's in Londen. Lia vanuit Londen ook. Dankjewel. Straks, dames en heren, het Groningse Ganzendijk is gered... maar het reddingsplan is te duur om ook andere krimpregio's te beschermen van de ondergang. Zometeen in het vervolg van Goedemorgen Nederland... na het nieuws met Jan van der Putten. Tot zo. De Gids.fm gaat plaatsmaken voor De Proloog. Tijdens de Ronde van Frankrijk praten liefhebbers, schrijvers, artiesten en wetenschappers over hun passie. De fiets, de sport, doping en zavelpijlen.